10 uur. De Radio 1 SportsZone. Deborah Bleckenhorst en Robert Meder. Met dit uur de ontkroping natuurlijk van Spanje-Frankrijk. Hier aan tafel nog steeds analist Stanley Menzo. Of Vera Bergkamp van D66 bepaalt wat er uit de top 5 gaat en wat erin komt. Sportjournalist Thijs Sonneveld is er ook nog. En de kopende 2 minuten hier aan tafel nieuwslezer Mark Visser. In Nederland hebben zeker 147 mensen een defibrillator in hun lichaam... die mogelijk niet goed werkt. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg... dat via RTL Nieuws naar buiten kwam. Bij sommige producten van de fabrikant St. Jude Medical... gaat de isolatie van de draden makkelijk kapot. Dat kan gevaarlijk zijn, zegt de voorzitter van de Vereniging voor Cardiologie.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 Het weer dan nog. Vannacht gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Morgen overdag grijs en regenachtig. En het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Watersporters hebben last van de harde wind. We volgen het concours Piek in Rotterdam. En Bas Ticheler verslaat voor ons Spanje-Frankrijk. Hier zijn Deborah Bleckenhorst en Robert Meder. Ja, een klein half uurtje nog, denk ik, Bas. Schitterende paas van uh, de Spanjaarden nu, want dat kunnen ze wel. Het is inderdaad een klein half uurtje nog. Vergeven mijn plotselinge enthousiasme nadat ik deze wedstrijd een uur lang eigenlijk wat tegenvallend heb genoemd, maar dit was mooi. 10 meter over de middenlijn eigenlijk zonder te kijken ineens meegegeven in de loop van de mensen die bewegen vanaf het middenveld. Maar uiteindelijk stak de Franse keeper er letterlijk overigens een voetje voor. Joris op de rand van zijn strafgebied, tikte de bal weg. 1-0. Dus nog altijd voor Spanje de goal van Xabi Alonso. Er is een fase geweest waarin de Fransen Even mochten snuffelen aan dat strafschroepgebied van Spanje. Even mochten kijken of daar wat te halen viel. Dat leverde nog een kopbal op van Debuchy. trouwens. Na goed voorbereidend werk van Ribery. Bal ging maar net over. En als dus Spanje wat wakker geschrokken is en gedacht heeft... Oh ja, we zijn er nog niet. En zo makkelijk gaat het nog niet. Heeft de ploeg van Del Bosque het heft weer in handen genomen. Dan staat eigenlijk heel Spanje weer op de helft van de Fransen. Nu leidt men daar balverlies. Zij het voorin. En komt er een kouter van Frankrijk aan. Met balbezit voor Ribery. Benzema kiest alweer positie op een meter of twintig over de middenlijn. Maar de bal moet eerst terug en komt dan voor de voeten van Malouda. Die dan ineens paast. Benzema loopt wel, maar ziet dat het onbegonnen werk is. De bal komt zeven meter verderop op het hoofd van Piqué. Die hem heel makkelijk weer kan inleveren bij Sergio Ramos. En dan kan de Spanje weer komen. Het lijkt erop dat Spanje dus toch wat wakker geschrokken is. Het zou me niet verbazen als de ploeg van Del Bosque binnen nu... laten we zeggen tien minuten toeslaat voor de tweede keer. En dat daarmee eigenlijk de wedstrijd ook voorbij is. Want ik zie... Frankrijk op geen enkele manier, ja, ja, je mag nooit, nooit zeggen in het voetballen... maar op geen enkele manier in de buurt nog van dat Spaanse doel komen... omdat Frankrijk echt tegenvalt en alleen maar achteruit loopt en achter Spanje aan. Dat zo makkelijk overend blijft met langdurig balbezit ook nu weer. En dan vraagt Fabrikas om de bal, die krijgt hij niet. Daar krijgt Xavi de bal, die verspeelt hem dan in druk en neemt Frankrijk weer over. Goed, het is maar 1-0, er kan nog van alles gebeuren. Maar eerlijk is eerlijk, het beeld van de wedstrijd geeft heel weinig aanleiding om dat te verwachten. In Rotterdam is opnieuw een Nederlander in de ring. En dat is Edward Gal. En we zijn ook nog op zoek naar de uitslag van Imke Schellekens-Bartels. Ed van de Bent. De voorlopige uitslag van haar, Deborah 77.750, zou goed zijn voor de derde plaats. En terecht. Want het past veel beter dit paard bij haar dan haar vorige paard, Sunrise. Deze ja, toets is een, een groot paard, een hoog paard. En zij is zelf een hele lange Amazone. En ik denk zo tegen de 1,80. En dat past allemaal. En het paard is misschien wat, wat onhandig voor die grootheid... Bewegingen. Maar toch de jury beloonde het met die voorlopig derde plaats. En nu zien we Edward Gal hier nog drie minuten in de kuur met Glocks Undercover. Het paard waarmee hij het Nederlands Kampioenschap behaalde. En voor het laatste onderdeel van het Nederlands Kampioenschap... waar je regelmatig maar met één paard mag starten... stond hij na twee onderdelen op de plaatsen 1, 2 en 3. En dat geeft toch wel aan dat deze ruiter na het verlies van Totilas... die verkocht is naar Duitsland, dat, dit, dat deze man altijd heel veel in die teugels kan brengen. We zijn benieuwd naar zijn score zo dadelijk hier... in deze wedstrijd, of hij zelfs nog boven de tiende Wilhelmsson en Aki van Gunsven uit kan komen in de kuur. Goed, um, zeker vijftien uh, keer moesten watersporters vandaag uh, gered worden. U hoorde dat net al uh, in het nieuws. Door de harde wind raakten ze in de problemen op de binnenwateren... maar ook op zee. We gaan erover praten met uh, Kees Brinkman... woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Goedenavond, meneer Brinkman. Goedenavond. Nou, zegt u het maar, wat ging er allemaal mis? Ja, gebruikelijke uh, uh, oorzaken die we vandaag gezien hebben zijn de, de motorstoringen bij veel schepen, de servers die afdrijven en uh, twee strandingen. Maar de motorstoringen hebben niet direct dan natuurlijk met de wind te maken? Dat kan altijd gebeuren, denk ik. Nou, dat is een beetje een technisch verhaal, maar de oorzaak ligt wel vaak bij uh, golfslag, dus harde wind, waardoor uh, filters van motoren verstopt raken. En dat komt door vuil in de brandstoftanks. Die dan uh, vervolgens doorspoelt uh, in, de, in de filters. Waardoor de motor ermee stopt. Gaan mensen ook onvoorbereid het water op? Op zo'n dag als vandaag? Uh, soms wel. Wat we ook zien is dat mensen met deze weersomstandigheden. waar toch voor gewaarschuwd wordt. Uh, uh, het onderschatten. Uh, dat zijn niet altijd de meest ervaren watersporters. Uh, zeker uh, een van de acties bij Pampus die we gezien hebben. was een, uh, een klein open zeilbootje. Met wel acht personen erin. Maar die waren uh, vertrokken vanaf Eiburg En dan zit je nog aan, uh, ja, aan een rustige kant zeg maar, van de wind. Maar hoe verder je op het water komt, hoe hoger de golven worden. En hoe vervelender het dan wordt om terug te komen. Met ja. alle gevolgen van die, want er zijn een Ja, die is volgelopen. Er zijn uh, vier van de acht opvarenden opgepikt door een passerend zeiljacht. En de andere vier door de reddingboot van Blarikum. Ja, duidelijk. Uh, we hoorden net ook in het nieuws het verhaal van die Australische mensen in Breskens... die een wereldreis gingen maken en niet verder dan twee mijl uh, uh, kwamen. Uh, wat weet u daarvan? Ja, ik weet alleen dat zij ook motorstoring hadden. De oorzaak daarvan ken ik niet... Maar uh, het zijn op zich wel hele ervaren zeilers geweest. Maar durfden toch met deze weersomstandigheden en de sterke stroming op de Westerschelde. niet zeilend een haven binnen te gaan. En ja. dat is de reden dat ze om hulp hebben gevraagd. Ja, ze waren wel heel, heel, heel blij met u, hein, geloof ik. Want ze hebben een substantieel bedrag aan u overgemaakt, geloof ik, als dank. Ja, we zijn als reddingmaatschappij afhankelijk van giften. En we zijn altijd blij als uh, de mensen die we gered hebben ook een donatie achterlaten. Hoe is het morgen op het water, meneer Brinkman? Want ik denk dan altijd, ja, voordat ik wegga, kijk ik altijd even naar de wind. Ik zou persoonlijk niet, uh, niet weggegaan zijn vandaag, maar hoe morgen? Uh, morgen zou de wind iets minder zijn, maar wordt het heel erg regenachtig. En uh, we weten dat dat ook wel scheelt met het aantal watersporters op het water. Dus wij verwachten een iets rustigere dag morgen. Zo is dat, meneer Brinkman van de KNRM. Dank u wel. <tieft> parking lot on a piece of land Where the supermarket used to stand Before that they put up a bowling alley On the site that used to be the local party That's where the big band used to come and play, my sister went there on a Saturday Come dancing All our boyfriends used to come and call, why not come dancing It's only natural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 in the moonlight Two silhouettes saying goodnight by the garden gate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 Het is de Radio 1 Sportsoper. Ja, we doen een dansje met de Kings Come Dancing. Nou, dan even kijken bij uh, Spanje tegen uh, Frankrijk. Barstigelen. Het regent eh, hakballetjes, inmiddels. het is echt eh, schuilen voor de hakballetjes. Die komen uiteraard allemaal van de Spanjaarden die met 1-0 voorstaan tegen Frankrijk. zijn nog 19 minuten op de klok, maar dat levert soms ook problemen op. Terwijl nu Torres, een van de eenvallers wordt weggestuurd, maar die staat buiten spel. Die hakballetjes leveren soms ook problemen op, omdat eh, Busquets zo even dacht dat het wel kon. Maar even niet had gezien dat er nog twee tegenstanders in zijn buurt stonden. Het gevolg was op de middenlijn balverlies. Twee paasjes later stond Ribéry, min of meer... Oog en oog met Casillas. De hoek was niet makkelijk. Stond nog wel een beetje verdedigend weg. Maar hij schoot uit een werkelijk onmogelijke hoek. Er was een redding van Casillas nodig. Maar zo zie je maar dat Frankrijk eventueel geholpen door een fout van de tegenstander. Die wat laconiek oogt zo nu en dan. Dus toch wel degelijk gevaarlijk kan worden. 18,5 minuut nog. Torres zoals ik zei. Een van de wissels. Fabregas is eruit gegaan. Ook Silva vervangen door Pedro. En aan de kant van de Fransen is Debussy. Dat is een rechtsback van Lille. Die rechtsbuiten stond in deze wedstrijd. Is nu vervangen door... Jeremy Menes, dat is wel een echte rest buiten van Paris Saint-Germain. En ook Nasri, die dus wat last had van de knie, maar blijkbaar valt het allemaal wel mee. Is toch gewoon in het elftal gekomen voor Malouda. Vier wissels dus opgebruikt. Fransen aan de bal. Zullen het langzaam maar zeker, als het al kan en als het mogelijk is, wat moeten gaan drukken. Benzema heeft nog weinig van zichzelf laten zien vandaag eigenlijk het hele toernooi. Het valt allemaal wat tegen. Komt ook vanavond nauwelijks uit de verf. Wil een actie maken, draait eigenlijk weer de verkeerde kant op richting de middenlijn. En kan dan niet anders dan de bal weer afleveren bij de laatste lijn. Waar de heer Rami en, en de andere centrale verdediger Koscielny van Arsenal dus en Valencia elkaar maar de bal toespelen. In de hoop dat dat wat oplevert. Het antwoord is per definitie nee. Want zolang het daar gebeurt vindt Spanje het prima. Spanje wacht nu wel wat meer af. In plaats van wat ze in de eerste helft wel deden met 6-7 mensen te storen op de helft van de tegenstander. Dat lijkt me logisch ook. Nu wordt Rivière weggestuurd aan de rechterkant de rechtsbek. Die heeft longen als een paard. Elke ploeg die wel eens tegen Lyon gespeeld heeft weet dat. En dat zijn nogal wat ploegen ook in Nederland. Spanje verdedigt uit. Doet het weer wat laconiek. Het levert een ingooi dan op voor de Fransen. Maar in plaats van die bal eens voor dat doel te slingeren... waar Nasserie in de rug zou kunnen kruipen van Benzema... gaat de bal weer terug. Het lijkt Frankrijk op geen enkele manier... Eh, ja, een antwoord te kunnen geven aan Spanje. Het oogt wat besluiteloos. En Spanje heeft eh, weinig moeite om te blijven staan. Mocht Frankrijk nog in de buurt komen van bijvoorbeeld een verlenging... en bijvoorbeeld succes in deze wedstrijd... dan zal daar vooral geluk nog voor nodig zijn. Maar toch ook een ander strijdplan. Want... Eh, Voorlopig trekken de Fransen uit het kortste en Spanje leidt 1-0. De vakbeweging, dat wordt de nieuwe naam van de FNV. Vera Bergkamp is die naam al een beetje ingezonken. De ik vakbeweging? Hoorde het, uh, ik hoorde het vandaag, ja. ja. Het is wel een naam die, die heel logisch is. Misschien een beetje te logisch, maar ja. ja maar hoe die tot stand is gekomen en wat die keuze nu eigenlijk betekent... vragen we aan merkenadviseur Hendrik Beerda van Brand Consultancy. Goedenavond. Ja, meneer oh no. Beerda. Die, die, die, die naam, de vakbeweging... Ja, het, het ligt heel erg voor de hand. Misschien wel te voor de hand, hoorden we hier zeggen. Wat vindt u ervan? Ja, daar ben ik het mee eens. Het is heel erg logisch inderdaad. Op in de eerste uh, instantie lijkt het ook een uh, goed gekozen naam. Het lijkt net alsof iedereen er opeens achter staat. Ja. Maar of het uiteindelijk zo goed uitpakt, dat, uh, dat is de vraag. Want? Ja, uiteindelijk is het zo dat uh, je wilt met een nieuwe naam wil je ook iets, iets, iets uh, bereiken natuurlijk. Dat er weer een, een, een nieuwe draai aan uh, ja, de organisatie wordt gegeven. Nieuw elan, ja. fris wellicht. Ja, en dat is heel vervelend natuurlijk, als je dan met een nieuwe naam begint. Want uiteindelijk moet je dan wel weer uh, ja, alles opnieuw opbouwen. Uh, de naam FNV was er. Uh, en voordat de naam de vakbeweging uh, echt bij alle mensen die uh, ja, de vakbonden moeten aanspreken bekend is, dat duurt jaren. Oh. Dat, dat is al onhandig. Ja. En dan uh, de bewuste keuze, zo nemen wij aan... om vakbeweging, de V en de B, met een hoofdletter te schrijven. Ja, nee, daar zal misschien over nagedacht zijn. Maar, maar ik uh, denk dat dat allemaal uh, heel intelligent... Uh, misschien achter de, de schermen is bedacht. Maar ja, daar doe je verder niks mee. Oh. Uiteindelijk is het zo, de vakbeweging is volgens mij een naam... die, die erg uh, naar het verleden kijkt. Uh, dus ook inhoudelijk denk ik niet dat het een heel erg geschikte naam is. Te traditioneel, gewoon eigenlijk. Ja, klopt. Vakbeweging is toch uh, ja, associaties met of de industriele revolutie of uh, associaties met, met zeg maar de periode van de vredesbewegingen met, met, uh, ja, en met protestmarsen en met stakingen. Ja, als je wilt verjongen, want dat is natuurlijk het probleem van vakbeweging, dat, dat het vergrijst, maar 20% van de werknemers, die, die is aangesloten. Je wilt verjongen. Ja, dan moet je niet met zo'n naam komen. Nee. Vera Bergkamp? Ja, het schept volgens mij ook wel een verwachting door te zeggen de vakbeweging. Hè? Dus het, het straalt uit dat je een eenheid bent. Op het moment dat dat er niet is, ja. kan het ook een spottende naam worden volgens mij. Een, een spottende naam? In meneer een, spot, ja, een naam waar de spot mee wordt gedreven. Hè? Dus, dus ja, de vakbeweging. Nou, zo uh, op één lijn zitten ze niet. Ah. Zou dat kunnen, meneer Beerda? Nou, ja, nog misschien wel een stapje erger. Uh, dat je kunt krijgen, want, want inderdaad, niet iedereen staat erachter. Dus eigenlijk lok je het bijna uit dat er een, uh, ja, een, een nieuwe beweging dan komt. En, en dan kun je eigenlijk zeggen van oké, okay, maar dit is de club van de toekomst. Dus die heeft het, heeft het geluid van oké okay, van, van, van, van jongere mensen en, en van, van de, ja, de toekomst van, van de werknemers. En dat is de, de oude club. Uiteindelijk stuit je op hoongelag wellicht. Ja, gewoon, gewoon, gewoon een beetje de oude club, die een beetje vergaande glorieclub. Dat, dat uh, ja, is wel, lijkt me wel een, een, een uh, negatieve kant aan deze ja. naam, ja. Maar misschien is er wel bewust gekozen voor deze naam... om juist de traditionele achterban te kunnen paaien. Ja, dus dat, dat, dat kan ik me goed voorstellen. Maar ik denk dat dat voor, voor een groot gedeelte het is uh, om interne redenen. Dat gebeurt heel vaak met merknamen. Dus, dus je hebt heel veel gedoe intern gehad dan wil je dat, dat, dat toch naar de buitenwereld laten zien van oké, okay, maar, maar we zijn weer helemaal up and running. En dan een nieuwe naam dus, dus te aanverbinden. Heel onhandig, eh, want, want dat interne gedoe moet uiteindelijk niet bepalend zijn voor, voor extern communiceren. Want dan krijg je dus de ellende dat je niet bekend bent en ook nog eens een keer verkeerde associaties hebt in dit geval. En als u het had mogen bedenken, wat, wat was het dan wellicht geworden? Um, of je verandert niks aan de naam. Of je zegt van oké, okay, maar, maar we hadden een naam die heel bekend was en we gaan dus, dus herpositioneren. Dus we gaan gewoon de, het, het, het imago van de FNV gaan we gewoon gaan veranderen. Uh, of je geeft er echt een andere naam aan. Uh, maar dan moet er moet ook inhoudelijk echt veel, veel gebeuren. Maar, maar, maar dit is dus wel een andere naam. Maar nogmaals dus, dus met associaties naar het verleden. Kijk bijvoorbeeld naar, naar de G500, dat is wel een aardig voorbeeld misschien. Dus in de politiek wil je echt iets veranderen. Dus de jonge vereniging G500, die dus, dus, dus ook, ook echt in actie komt met, met allemaal leden... Dat, dat ze tegelijkertijd massaal lid worden van, van de bestaande politieke partijen. Er gebeurt iets, het is een verfrissende naam. Ja, dat, dat, dat geeft echt een, een, ja, een tegengeluid. En dat was goed geweest wellicht uh, als je echt uh, een nieuw signaal wilde geven. Ja. Bent u een lid? Nee, ik ben nog geen lid. <laughs> Hendrik Beerda van Brand Consultancy. Hartelijk dank. Graag gedaan. De dressuur in Rotterdam zit erop. En uh, dan is de uitslag meestal bekend. Ed van der Bent, is het uh, Edward gewoon gelukt? Edward Gal, Robert, die heeft echt, uh, ja, eigenlijk een onbalans laten zien... tussen de cijfers van de technische uitvoering en de artistieke inhoud. Want dat doet de jury bij deze kuur, dat is het unieke. Niet alleen cijfers geven zoals bij de verplichte figuren... voor de technische uitvoering, maar ook voor de artistieke inhoud. En dan wreekt zich een beetje dat dit een kuur is... die geschreven is voor een ander paard. Het is een oude kuur. Hij is wel bezig, mocht hij naar Londen gaan... en dat zit er denk ik dik in met dit paard... dat, die een, dat er aan een nieuwe kuur gewerkt wordt met een uh, geschreven... Op de mogelijkheden van het paard. En uh, ja, misschien hier en daar wat, wat mindere dingen kunnen maskeren. Wat andere dingen er beter uit laten komen. Moeilijkheidsschade doseren in zo'n proef. Nou, dat was het dus nu nog niet. En dat wordt dan door de jury een beetje bestraft in de cijfers voor de artistieke inhoud. En dat geeft hem een vierde plaats met 77.300. Maar als je kijkt naar die naam Glocks Undercover. Ik denk dat dit paard definitief onder hem uit de anonimiteit is gestapt. En die moet gewoon mee naar Londen. En dat uh, geldt eigenlijk uh, natuurlijk ook voor Ankie van Gunstenderman. Want al is ze tweede gebleven hier op een nipte achterstand met 78.400 achter Tine Wilhelmsson. De Zweedse die dus niet alleen de Grand Prix won, maar ook hier nu de kuur. Nipt een overwinning. Banki moet gewoon mee om een goed resultaat te halen. Ze gaat niet voor de medailles, al wil ze dat misschien wel doen en niet voor de tweede viool. Maar ze moet gewoon mee, wil Nederland nog als team voor medailles in namenking komen. Want het wordt heel zwaar in Londen wat betreft de concurrentie. De derde plaats hier is voor Imke Schellekens Bartels met Toets. Ook een waarde die we hard nodig hebben, die we denk ik niet in Londen zien. Althans niet op basis van het resultaat hier vanavond is Hans-Peter Minderhout... met Glocks Tango, de partner van Edward Gal. Hij eindigde op de achtste plaats. Rrrr mm -hmm. Crush Your Heart van Velsen. De Radio in sportzomer top 5. Ja, en iedere dag wordt hij weer mooier, onze top 5... van beste sportfragmenten van deze zomer. Gisteren mochten politici Tovek Dibi en Miley Forst... in een coalitie een fragment schrappen. En hun keuze viel op het tweede doelpunt tegen Nederland. Op die plek kozen zij de winst van de Grieken op Rusland. Waardoor de Grieken toch de kwartfinales bereikten. En daardoor klinkt onze top 5 nu zo. Fragment 1. Kan van de vaart schieten van 20 meter de van de vaart! Op! Ja! Hij zit er! Rafael van de vaart zet Oranje al na 10 minuten en een half vol seconde op 1-0. Fragment 2. Moutinho. En daar is hij: Cristiano Ronaldo. Wie anders? Fragment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 Aan Oekraïne. Ja, ik denk van, ik hou van, van doelpunten. <laughs> het is het enige niet-doelpunt. Nou, dit, dit, dit was er een, hoor. Ja, maar goed, niet-formeel. <laughs> uh, en en uh, daarvoor in de plaats uh, heel graag het doelpunt van, uh, van Spanje tegen Frankrijk. Omdat, zoals het er nu naar nou uitziet, het, uh, ja, de eerste keer is dat Spanje in een formele wedstrijd wint van, uh, van Frankrijk. Spanje heeft de beste papieren verlopen. Want het staat op een 1-0 voorsprong door de goal van Xabi Alonso. Die een voorzet van Jordi Alba binnenkopt bij de tweede paal. Dat doet hij heel goed, heel gecontroleerd. En zo betaalt al het balbezit zich toch uit. 1-0 e voor Spanje. Ja, komt erbij dus. Alhoewel, we moeten nog een minuut of nou, 5. Ja, je weet nooit Lessen, maar nooit waar. Ja. We houden ja. op. Ja, goed. Zo staat. Deze, deze luistert er in ieder geval in. Dankjewel voor je komst hier naartoe. Uh, goede reis uh, terug, ik weet niet meer, in Amsterdam. Uh, Amsterdam. Die kant op. Ja. Ja. Heel veel succes in, uh, in de campagneperiode. Heel veel succes met je politieke carrière. En dat mag worden wat je uh, hoopt dat het wordt. Nou, dankjewel. Dat was leuk. Leuke Goed. avond. Okay. Dank ook aan jullie. Ja, Thijs, je schoot net vreselijk in de lach. Wat was er aan de hand? Nee, we hadden het even over Mario Balutelli. Ja, dat waren weer geweldige foto's uh, van een training, geloof ik. Ja, het Oh ja. man is zo grappig. Ja, stel je, je net zo herinner dat je naar de broek zitten kijken. En dat die foto's. Er is een foto dat de coach met zijn rug naar de spelers toestaat. Uh, terwijl ze aan het uh, opdrukken zijn en dat die is eentje op de grond ligt. Terwijl iedereen zich gaat opdrukken ja, is. Ja, het lijkt me, volgens mij zijn gewoon meegenomen voor de sfeer in de groep. Ja, nou ja, goed. Vraag af. Bar Stigler, de slotfase. Uh, de vraag is: wat kan Frankrijk nog? Maar het lijkt erop dat het niet veel is. Nee, dat is je geeft het antwoord meteen. Dat is prettig, dan hoef ik dat niet meer te doen. 3,5 minuut nog en Spanje uh, staat nog altijd op een 1-0 voorsprong tegen Frankrijk. De goal dus van Xabi Alonso zijn eigenlijk nauwelijks nog kansen geweest. Frankrijk heeft wel de laatste troefkaart uitgespeeld, namelijk Olivier Giroud in het elftal gebracht. Lange spits van Montpellier, een van de topscorers van de Franse competitie. Speelt na het toernooi bij Arsenal overigens. Dat werd gisteren min of meer door Wenger. Wel bevestigd dat het zo goed als rond was kunnen de Fransen nog één keer komen met uh, Ribéry vanaf de linkerkant. Wil een voorzet geven, dat lukt niet. Krijgt een herkansing, dat lukt ook niet. Maar dan houdt hij er nog wel een hoekschop aan over. Dat Spanje denkt dat er buiten al binnen is, dat viel al op te maken uit mijn verslag. Omdat ze in de, bij het Spaanse elftal uh, zo af en toe wat laconiek zijn. Het valt ook op bij de coach die uh, Iniesta naar de kant heeft gehaald. Dat doen toch niet veel coaches en heeft vervangen door Cazorla van Malaga. En wie weet komt er dat nog duur te staan ook. Nog 2,5 minuut. Franse hoekschop. Casillas blijft staan. En er wordt gekopt door de Fransen maar naast. En ik denk dat het Rami is geweest. Verdediger die kopt. En die doet dat dan met nog 2 minuten op de klok. Plus extra tijd. En ik maak mij toch sterk dat dit nog een van de gevaarlijkste mogelijkheden van de Fransen is geweest. In de slotfase van deze wedstrijd. Kan Frankrijk nog wat? Nou ja, dat was de vraag. Het antwoord, je gaf het al. Ik denk het niet. Bijna half elf. Hier is Raymond Seré met de hoofdpunten van het nieuws. De nieuwe Griekse regering wil vier jaar de tijd in plaats van twee jaar om het begrotingstekort terug te dringen tot 3 procent. Premier Samaras wil daarover de komende week onderhandelen met de Europese Unie. Dinsdag begint het overleg met de EU over de voorwaarden voor een steunpakket van 130 miljard euro. In Nederland hebben zeker 147 mensen een defibrillator in hun lichaam... die mogelijk niet goed werkt. Bij een deel van hen is het apparaat inmiddels vervangen. Blijkt uit cijfers van de Vereniging voor Cardiologie... die via RTL Nieuws naar buiten kwamen. Bij sommige producten van de fabrikant St. Jude Medical... gaat de isolatie van de draden makkelijk kapot... waardoor de defibrillator kan gaan haperen. De Mexicaanse regering dacht de zoon van de belangrijkste drugskoning van het land te pakken te hebben. Met veel vertoon werd de man aan de pers vertoond. Nu blijkt dat het om een onschuldige autoverkoper gaat. De Mexicaanse regering heeft de blunder toegegeven. En in Scheptaal bij Brussel is een Nederlander omgekomen tijdens een variant op Paintball. In een oude brouwerij waar het spel werd gespeeld, zakt hij door een plafond en maakte een val van 10 meter. De Nederlander was op slag dood. En dat waren de hoofdpunten uitgevings. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, de politie in Mexico dacht de zoon van de grootste drugsbaron te hebben opgepakt. Niet dus, zo bleek vandaag. En de uitslag natuurlijk van ons spel tijd voor tijd. En het slot van Spanje-Frankrijk. Bart Tichler. De van de wedstrijd in deze kwartfinale. Spanje-Frankrijk had het 1-0 bal voor de voeten van Chavi. 20 meter van het doel. Denkt te gaan schieten. Tenminste, dat denken ze bij Frankrijk allemaal. Maar hij loopt eigenlijk bijna par op de andere kant voorop. Dan komt er nog een paasje in de richting van uh, wie is dat eigenlijk die daar plotseling ligt. Dat is Chavier. die gaat dan naar de grond. En dan wijst de scheidsrechter naar de stip. En zegt die strafschop voor Spanje. Riviera maakt de overtreding. Het is Pedro die wordt neergelegd. En dan uh, gaat de bal nog op de stip ook. Omdat Pedro in zijn rug wordt gelopen door Riviera in het strafschopgebied van Frankrijk. En dan krijgt Spanje vanaf 11 meter de kans om de wedstrijd definitief te beslissen. Er wordt niet alleen in zijn rug gelopen zien we in de herhaling. Maar er komt ook nog een arm op zijn schouder. En er komt nog een heup tegen zijn heup. Kortom, dan geeft hij de scheidsrechter wel heel weinig keus als die in de lijn staat om dat goed te beoordelen. Xabi Alonso is de man van de strafschoppen. Want uh, Iniesta naar de kant. En uh, Torres blijkbaar niet de man om dat nu te doen. En Xabi Alonso die al op het scorebord staat, mag dan nu kijken of hij de wedstrijd niet alleen definitief kan beslissen. En Spanje naar de halve finale kan schieten maar dus ook. Zijn totaal van deze wedstrijd opvoeren naar 2. Het is 1-0. De extra tijd loopt. De vraag is wordt het 2-0 en is het klaar of spartelt Frankrijk nog even na. De keeper beweegt driftig. Dan komt de aanloop en de keeper gaat naar links. De bal de andere kant op. Xabi Alonso toont ons een grote glimlach. Die zou het een grijns mogen noemen. En die grens staat dan eigenlijk symbool voor de beslissingen deze wedstrijd. 2-0, dat is het geworden bij Spanje-Frankrijk. En schrijf u maar op, Spanje meldt zich na Portugal en Duitsland... met de laatste vier en Frankrijk de eruit. Stanley Wensel. Ja, dat hadden we niet verwacht wellicht in die slotfase nog uh, de bal op de stip. Nee, het was een... Uh, ja, ik kan er over twijfelen, maar ik denk wel dat het uh, terechte penant is. is. En 2-0 dus. Uh, ja, ja, het tweede van uh, Alonso. Ja. En dus... Uh, uh, uh, Spanje door naar de volgende ronde. En dan uh, zit er wellicht. Ja, het is sowieso natuurlijk een mooie halve finale. Maar als je daar overheen kijkt, ze moeten tegen de winnaar van uh, Engeland en, uh, en Italië. Volgens mij, als ik het uit mijn hoofd zit. Uh, ja, Volgens mij wel. Ik ja, kan, ja, het, kan het wel even op nou, Volgens mij is dat zo. Mm. Uh, ja, dat belooft dan in ieder geval. Uh, ja, Het worden sowieso natuurlijk mooie, mooie, mooie halve finales. Maar dat is er wel eentje om naar uit te kijken. Maar als je naar, naar Spanje kijkt zoals ze, ze nu spelen. Denk ja. je dan dat ze de trilogie kunnen. Maken? Ik moet mijn opmerking van uh, voor de wedstrijd een beetje herzien. Ik vind dat ze wel vandaag, in ieder geval, uh, toch wel iets hebben laten zien van een manier van voetballen à la Barcelona. Uh, veel balbezit en wachten op het juiste moment, ook nu weer. Ja, dat is een beetje de filosofie van Barcelona. Er komt een moment dat ze een fout maken, er komt een moment dat er ruimte ontstaat. Zolang je de bal maar in balbezit houdt. Ja. Ja. komt het met er altijd. Geduld is een schone zaak. Ja. Overigens moet de, uh, de winnaar van deze kwartfinale tegen Portugal. Ja, oh. Dat uh, volgens mij hadden ja. eerder deze Herstel. week al wel eens dan Portugal en Spanje krijgen. Wat dan een mooie halve finale is. Dus uh, ja. ja, het worden uh, geweldige wedstrijden. Is er één die er bij jou uitspringt? Of is het uh, een duidelijk geval van waar we het eerder vanavond al over hadden? Het is nu gewoon een team. Er is niemand die er bovenuit springt. Het is gewoon echt een team wat er staat. Ja, ik vind, ik vind van wel hoor. En uh, ook, ook uh, voorin... Uh, heeft iedereen zijn werk gedaan. Het is een team, het is heel compact. En heel, wat ik knap vind, is dat zij heel goed samen druk kunnen zetten. Het juiste moment van pressie, uh, dat, zie, dat moet iedereen zien namelijk. Hè? Ja. Dat is uh, nummer één, nummer twee volgt, nummer drie volgt. En dat, dat, dat klopt bij hun perfect eigenlijk. Ja. Hoe kijk je als keeper? Volg je dan Casillas meer? Of uh, ja, Blijf dat kijkt... er voor je hele leven in zitten? Ja, je blijft toch wel met een uh, bepaalde blik kijken naar keepers... En, ja, beide keepers eigenlijk hebben hun werk goed gedaan. En uh, Cassias heeft eigenlijk niet zoveel moeten hoeven te doen. Hij ja, begon wat hè, aan het toernooi, vond je niet? Dat is ja. check ook wel. Ja, goed. Dat, uh, dat zijn goede keepers waarschijnlijk. Ja, kan gebeuren, bedoel je te zeggen. Ja, goed ja. eindigen is belangrijk. Ja, ja dat is zonder meer een fijn. Goed, uh, Stanley, dankjewel. Het is nog niet afgelopen. Uh, ik weet niet of we nu uh, al naar de uh, absolute slotfase gaan. Want uh, ja, Bas, het is... Nou, hoe lang nog? Een half minuutje? Ja, nou, ik zou bijna zeggen, het is wel afgelopen. Maar De bal rolt nog, de enige die dat nog niet door heeft. is scheid de Fernando Torres kan nog een goal maken trouwens. Als hij wordt aangespeeld, maar weer ongelooflijk veel tijd nodig heeft. Om te beslissen wat hij wil doen. En zoveel nou, dat tijd goed. wordt hem helemaal niet geboden. Ja, er staat een, uiteindelijk dan een, toch een Frans schieter voor. En dan komt er nog een hoekschop voor Spanje in de laatste seconde van deze wedstrijd. Die dus uh, na die benutte strafschop van Xabi Alonso naar 2-0 is getild En daarmee is beslist Polen, of Polen... Portugal en uh, Spanje spelen hun halve finale overigens weer in dit stadion, in Donetsk. Dat zal zijn op woensdag. Uh, de scheidsrechter Rizoli zegt dat het voorbij is. Nu officieel. De matchweerder heet Xavi Alonso. Hij maakte er twee. En Spanje gaat door en Frankrijk ligt eruit. Get up in Me Israelite, get up in the morning. cause mm -hmm. Van Dekker en uh, de Israel lights. Ik zeg nog even dat we zo meteen iets voor elfen in onze rubriek De Vrouw van. Een vrouw gaan bellen van een wielrenner die nu nog Nederlands kampioen is... en dat misschien morgen niet meer is. Ja, en aan de vooravond van dat NK wielrennen in Kerkrade... blikt de ploeg vooruit. Naar morgen natuurlijk, maar ook naar de Tour de France die over een week start. Maar liefst drie Nederlanders zullen daar kopman zijn. Nou ja, Robert Geesink en Bauke Mollema hebben de titel kopman gekregen... en Steven Kruiswijk is een zogenaamde schaduwkopman. Steven Dalebout sprak erover met de technisch directeur van de ploeg, Erik Breukink. Wat verwacht jij van, van die drie? Zijn dat echt de drie mannen die voor het klassement zullen gaan en kan dat? Ja, nou goed, uh, ik denk uh, met een kruiswerk rijdt ze in de eerste toer, dus daar, uh, daar staat niet alle druk op. Eh, Mollema Geesink, uh, Mollema vierde in de Vuelta geweest, Geesink zesde in de toer, Dus die kunnen wel met die druk overweg en uh, yeah, die, die kunnen, uh, kunnen zeker hun kansen gaan. We zijn ook niet topfavoriet voor, uh, voor de toer natuurlijk, hè, met, met het parcours wat er ligt. Uh, Wegens uh, Evans kunnen we naar voren schuiven. En daarachter hebben wij een mooie groep die, uh, die mooie kan dingen kunnen doen. We hoeven de koers niet te controleren. Uh, dus dat is allemaal een voordeel om, om met meer jongens uh, te rijden die we vooruit kunnen schuiven. Dan ging het bij Robert Gesink in de afgelopen jaren natuurlijk altijd over die druk. Hè? Vooraf aan de Tour de France. Uh, de druk was al hoog. En wat doet dat met je? Klopt het beeld dat hij dit jaar misschien toch iets minder hoeft? Ook omdat er nog twee anderen zijn die voor het klassement gaan in de ploeg? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat hij van zichzelf uh, wilde dit laten zien natuurlijk. Uh, hij heeft wel, en dat speelt wel, die onzekerheid van hoe gaat dit zijn in een drieweekse ronde. Uh, hij heeft vanaf uh, zijn, zijn, zijn beenbreuk, zijn bekkenbreuk heeft hij, of zijn heupbreuk, heeft hij wel, uh, wel elke keer momenten gehad van dat hij niet helemaal wist hoe het zou gaan. En in Californië was eigenlijk voor de eerste keer dat hij bergop het gevoel heeft... hé, hey, het, het, het zit er weer helemaal in. Dat was eigenlijk pas het eerste moment van het jaar dat hij, dat hij het echte gevoel had bergop goed mee te kunnen. En in Zwitserland ja, ziet hij ook wel dat, er, dat de jongens nog, nog wat beter zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het in de Tour ook zo is. Dus een beetje onzekerheid heeft hij wel. Waar gaan jullie op weg? Wat, wat is het doel? Ja, we gaan er niet een plek op zetten. Hè, waar... Nee, maar, maar je kan wel met de gedachte de Tour de France ingaan. Ja, kijk, ik, ik zeg altijd, Geesink is ooit eens uh, zesde geweest. Ja. Dat probeer je te verbeteren voor hem. Uh, uh, wel met de gedachte van, ja, je kunt uh, zevende worden in een Tour en een fantastische Tour gereden hebben. Uh, opvallend. En uh, dat is denk ik het belangrijkste, dat je opvallend meedoet uh, op hun terrein. Uh, het zijn uh, allemaal jongens die, die, in, in die in die bergen zich willen laten zien. Nou, daar willen we ze graag zien op het, op het hoogste niveau. Uh, je kunt ook zevende worden in de Tour heel, heel onopvallend. En ja, dan, dan, is het, dan is het een stuk minder. De Tour de France begint over precies een week. Maar morgen is er nog een, een belangrijke afspraak, zoals ze dat dan noemen, op de, op de wielerkalender, het NK. Je hebt vandaag de belofte kunnen zien uh, op het parcours hier uh, rond de Kerkrade. Tja, wat verwacht jij dan? Als je daarnaar kijkt, wat verwacht je dan morgen? Ja, het is een heel... Uh, ik vind het een mooi, uh, mooi kampioenschap. Ik denk dat daar... Uh, uh, hele sterke renner en kampioen gaat worden. Voor de duidelijkheid, het gaat op en af. Het is smal, smalle weggetjes, keren, draaien. Ja, het is, niet iedereen vindt dat leuk. Je kan niet afwachten volgens mij. Je kan niet denken van nou, ik krijgt tot in de finale... en dan, uh, dan ga ik ervoor. Maar dan moet je er vanaf het begin staan? Ja, je moet het heel attent rijden. Hè. Je moet ja, achterin rijden. Dat is, is sowieso al uit de boze, want dat kost te veel kracht. En zeker als het dan nog uh, zou regenen. Dus het is inderdaad een kwestie van uh, heel geconcentreerd... Uh, goed voorin rijden en, en zorgen dat je bij de les bent... Ja. Inderdaad, ik denk dat, het, uh, dat er al een heel vroeg een schrift in gaat zijn. Als je daar niet bij zit, dan uh, ben je al kansloos. En dan wint er een klimmer? Oef, een klassiek renner uh, met, met de weersvoorspellingen erbij. Uh, terpstra, Boom, uh, dat soort types. Uh, maar ja, een, een, een Mollema of, of, of, of een klimmer kan het ook winnen. Je noemt eerst Terpstra, die rijdt niet voor de Abelbank, volgens mij. Nee, goed, maar uh, dat zijn wel de renners die je die, die hier neer kunt zetten. De beste renners van Nederland gaan het uitmaken. Ik denk dat we geen hele grote... Uh, Verrassingen van kanselaar heeft een aantal kandidaten met Westra en Poels. Dat gaat een beetje de groep zijn die het gaat uitmaken. Ik denk dat het best een spannende koers gaat worden. Jullie hebben er nu twee keer naast gegrepen. Dus morgen moet het gebeuren. Ja, dat... ja zo werkt dat. We zeggen ieder jaar het moet. Dus het is twee keer misgegaan. En ja, zeker, het moet gebeuren. We willen graag winnen. en Ik zeg wel... Uh, we hebben serieuze, uh, serieuze kandidaten uh, die het ons moeilijk gaan maken. En dat is ook denk ik alleen maar goed voor, uh, voor de wedstrijd. Zij Erik Breuking tegen Steven Dalebout. Tijd voor tijd. Ja, tijd voor tijd is het. Op radio1.nl verschijnt iedere dag een vraag... waarin het voorspellen van de juiste tijd centraal staat. En voor vandaag was dat de vraag... in welke minuut wordt de tweede speler gewisseld? Nou, inmiddels uh, weten we het antwoord op die vraag. De tweede speler die gewisseld werd was uh, Flora Malouda. Dat gebeurde in de 65e minuut. Veel mensen stuurden een antwoord in. Veel mensen stuurden ook het goede antwoord in. Maar Dirk Maas is de gelukkige winnaar van hen. Hij wint het uh, prachtige tijd voor tijd horloge. En de presentatoren doen ook mee... En bij bij hen waren er maar liefst drie personen die het dichtst bij het juiste antwoord zaten. Ja, Zowel Deborah als Govert als Willemijn voorspelden de tweede wissel in de 63ste minuut. Ik had de 62 e minuut, ik ben ook heel verdrietig. leeft geen puntjes op, hè? Nee, helemaal nul. Nee. Maar morgen een nieuwe kans, Robert. En ook voor u als luisteraar. Uh, Zo'n prachtig horloge kunt u winnen om naar even naar tijd voor tijd te gaan op radio1.nl. En ons dan te vertellen in welke minuut de eerste terugspeelbal wordt gespeeld... in de wedstrijd Engeland-Italië. Dus de eerste terugspelbal in Engeland-Italië. Ga naar radio1.nl en doe dus mee met Tijd voor Tijd. Mexico dacht een uh, grote slag te slaan in de drugsoorlog... waarin het land verwikkeld is. De zoon van de meest gezochte drugsbaron van Mexico... Joaquin El Chapo Guzman zou zijn gearresteerd. Maar inmiddels is gebleken dat het hem niet is. Correspondent Marjon van Roye, Dag Marjon. Hallo. Wie is die jongen dan die uh, gearresteerd is? Ene. Uh, X Beltran van uh, 23 jaar, een autohandelaar. En uh, wat aangezien werd voor zijn valse identiteitsbewijs, dat was dus echt. Uh, hij werd als een trofee eerst getoond aan de pers. Want we hebben de zoon van de grootste drugsbaas te pakken. En zijn moeder zag dat ook. En die uh, ging naar de pers met allerlei leuke foto's van, uh, van hem als kind en van hem uh, op zijn huwelijk. En die zei uh, die tegen de pers van het uh, is niet de zoon van die meneer, het is mijn zoon. Nou. Ja, en toen was het hij is opgelost. Dus, ja. <laughs> hij is inmiddels vrijgelaten door de rechter, uh, omdat hij illegaal van zijn vrijheid beroofd is en ook nog eens keer mishandeld is, want zo gaat het dan ook wel weer in die drugse oorlog. Maar en, hij, had, uh, hij had dus ook een ja. vals identiteitsbewijs? Nee, dat was gewoon zijn eigen. Dat was zijn eigen. En heeft hij dan niks met drugs te maken, deze Felix Beltran Leon? Nou, volgens zijn moeder en volgens zijn vrouw niet, dat is gewoon in auto's. Maar uh, de, de marine die hem dus gepakt heeft... en ook de en de Amerikanen die de marine geholpen hebben... en die al gefeliciteerd hadden en zo... Die, uh, die zeggen dat ze wel iets met drugs te maken moeten hebben, waarschijnlijk... want er was heel veel geld gevonden en er zouden wapens zijn gevonden. Toevallig wel, wapens van het leger. Maar de namen klopten niet, maar jongens. Hoe kan zo'n blunder dan ontstaan? Ja, het is Mexico en Mexico een week voor de verkiezingen en dan kan er van alles gebeuren. En de marine die zegt nu, oeps foutje, we hebben gewoon een foutje gemaakt. Uh, maar iedereen, ik ben nu in Mexico, he, iedereen hier die zegt, ah, dit is weer een verkiezingsdruk. Want die drugsoorlog van de huidige regering tegen die kartels heeft inmiddels meer dan 50.000 doden geëist. Maar het schiet allemaal niet op. Uh, het geweld gaat alleen maar door en het wordt alleen maar erger. Dus de gewone Mexicanen zijn doodmoe van die oorlog. Ze zijn het zuur zat. En het zou niemand iets verbazen als dit toch een zet was van de regerende partij... om te zeggen, nou, het vlak voor het eind van ons mandaat hebben we toch zo'n grote slag geslagen. Ja, dus niet uiteindelijk. Nee, dus niet. Die moeder heeft iets te snel gereageerd. En uh, hij is inmiddels wel vrij, hè? deze Felix Beltran Leon, de autoverkoper. Ja, ja, ja. Ja, hij is vrij. Marion van Rooyen in Mexico. We hebben het eerder in het programma al gehad over eideltuiterij in de voetbalrij... maar er zijn ook uh, heuse verkiezingen in lelijkheid. Zo was er vandaag, zegt waar, de verkiezing van de lelijkste hond ter wereld. Hoe let the dog Ze zijn erg geliefd, maar wel hondslelijk. De viervoeters die vandaag in Californië bij de verkiezing van de lelijkste hond ter wereld op het toneel verschenen... roepen nou niet de beste reacties op. There are some over god. nightmares Na lang beraad heeft de jury uit 28 vreselijk lelijke schepsels één winnaar gekozen. De titel gaat naar een hond die zijn naam toch behoorlijk eer aan doet, Muggle. En dat betekent spuuglek. I have to tell you that a Brit has won it. Oh my gosh. Magli is een Chinese naakthond. Deze honden lijken in de wieg gelegd voor deze lelijkheidswedstrijd. Vorig jaar won nog Yoda, was ook een Chinese naakthond. Het zij gekruist met een chihuahua. Behalve de eer krijgt Magli ook een jaarvoorraad hondenkoekjes. Zijn bazin. Bev Nicholson, gaat er vandoor met de buit van zo'n 800 euro. En overigens vindt de eigenaar niet dat ze de lelijkste hond ter wereld bezit. The world can see, the whole world can see what a lovely dog he is. And they can see the beauty inside enough. Precies, schoonheid, dat zit van binnen. <hulling> <hulling> <hulling> Dit is de Radio 1 Sportzomer. Voetbalvrouwen. Ja, gisteren belden we al met de vriendin van wielrenner Johnny Hogerland. Vanavond bellen we met de vriendin van Pim Lichthart. Hij is de huidige Nederlands kampioen wielrennen op de weg. Want morgen wordt dat NK opnieuw verreden in Kerkrade. En gaat Pim Lichthart zijn titel prolongeren... of moet hij voortaan zonder de rood-wit-blauwe trui op pad? Ja. Ik hoorde dat toch we... echt de tune voor voetbalvrouwen? Dus ja. ik vraag me af of Noortje te pak, de vriendin van Pim, kan voetballen. Goedenavond, Noortje. Hallo, goedenavond. Kan je voetballen? Eh... Uh... Geen idee. Ik heb hem eigenlijk nog nooit zien doen. Maar ja, dus je bent gewoon een vrouw en geen voetbalvrouw, toch? Nee, precies. Gewoon ja. uh, bij het wielrennen houden. Ja, je hebt zelf ook uh, gewielrend, overigens, hè? Ja, klopt. Ja, uh, ik uh, ook, uh... ja, ben jij dan nu ook nog nerveus voor morgen? Uh, nu nog niet, maar uh, ik denk uh, morgen... Ja, stel dat hij echt mee kan doen in de finale, dan, dan zou ik wel nerveus zijn, ja. Is dat dan dezelfde spanning die je vroeger had toen je nog zelf uh, actief was? Nee, eigenlijk niet. Het is een heel andere spanning. Voor jezelf is het, ja, is, ik ben misschien meer zenuwachtig voor Pim dan dat ik zelf uh, voor een wedstrijd was. Ja, toch wel. Waar ben je dan zenuwachtig voor? Of die uh, heel thuis komt? Want het schijnt nogal een moeilijk parcours te zijn, of omdat hij uh, weer uh, of die wint of niet? Ja, beide. Beide. Ja? Ja. Het is ja, echt wel ja. lastig parcours hè, het is echt gevaarlijk, of niet? Ja, het is echt sowieso heel lastig en ik denk dat het ook wel heel gevaarlijk uh, kan zijn. En met name ook omdat uh, de weersvoorspellingen van morgen niet zo uh, gunstig zijn. Dat ze we wel in de regen zullen gaan rijden en dan uh, is het wel tricky, ja. Wordt hij dan ook een beetje zenuwachtig van jou als jij zegt dat je wel de biebers hebt? Nee, nee, dat denk ik niet. Hij houdt gewoon zijn hoofd, uh, cool. Hij, uh, ja, hij uh, houdt de focus uh, er wel op, ja. ja um, hoe ken je hem eigenlijk? Uh, Pim en ik hebben elkaar in uh, Australië ontmoet. Toen waren we daar allebei voor het, uh, voor het WK. Ik dan voor de vrouw en hij uh, toen nog bij de belofte. En daar hebben we elkaar eigenlijk voor het eerst uh, ontmoet. Het was gelijk boem. Voor hem wel. Oh. <laughs> voor jou niet? <laughs> nou, voor mij duurt het ietsje langer. <laughs> oh, dus hij heeft er wel wat werk voor moeten doen. Hij heeft er wel even werk van, van moeten maken, oh, ja. oh, wat voor werk heeft hij <laughs> gedaan dan? Oh ja, hij heeft wel... Uh, Blink moeten sms'en en, en uh, <laughs> ja... Bloemetje af en toe, wellicht? Uh, nou, ja, nee, dan niet. Uh, dat niet. Hij heeft je echt veroverd. Dat is een mooi verhaal. Ja, uh. ja, precies. Hij heeft me wel veroverd, ja. Zeg, even dat vorige kampioenschap, toen waren jullie ook al zo... want toen werd hij dus Nederland kampioen, Nederlands kampioen. Ja. Waar, sto ja. waar stond je toen hij over de meet ging? Ik stond net na de finish. Een stuk, een stuk te ver eigenlijk. Hij, hij was al uh, in de armen gevlogen van zijn ploeggenoten... en zijn ploegleiders en zo. Dus uh, toen ben ik erheen gerend en toen... Uh, Oké, okay, een knuffel gegeven. En waar sta je morgen of hoop je te staan? Nou, ik zou, ik zou zeggen, ik vind een herhaling van vorig jaar, uh, daar teken ik wel voor. Direct naar de finish? Ja. <laughs> zit het erin? Um, ja, het zit erin, denk ik. Het wel heel lastig. Maar uh, ja, hij, hij gaat voor de winst, uiteraard. Ja, en nu nog één avond heeft hij in ieder geval die, uh, die trui, hè? Uh, ja. Als Nederlands kampioen. Uh, ja. Heeft hij die bij zich? Slaapt hij erin? Of, uh... Oh nee, nee, nee. Hij heeft, er, hij heeft hem vanochtend uh, uh, misschien voor de laatste keer aangetrokken. En hij heeft hij wel even bij stilgestaan. Uh, ja. ja. kan me voorstellen. Nou, ja. heel hij veel plezier morgen. Slapen, ja, ik hij ja, hij ligt al te slapen. Ja, hij ligt al lang. Slapen mag ik aannemen, toch? toch? Pim ligt al te slapen, ja, ja, ja, zeker. Lijkt me wel. Nou, wens hem heel veel succes morgen. Dat ga ik doen. En uh, probeer de zenuwen een beetje in bedwang te houden, hè? Dat gaat lukken, dat weet ik. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, Noortje, vriendin van uh, Pim Lichthart. Ja, dat was hem dan. De finales op het tennistoernooi van Rosmale paardensport op het CHIO... en natuurlijk de kwartfinale op het EK tussen Spanje en Frankrijk. Dit was de sport van deze zaterdag. Kees Bakker is de nieuwe voorzitter van Vitesse. Oh! <lacht> <lacht> um, Oké, okay. dankjewel voor de informatie. Hij is weer langs de lijn. Pechner probeert uh, in die uh, rally... maar die gaat uit. Hij krijgt niet de controle... en dus is het de eerste matchpoint uh, raak voor David Ferrer. Hij wijst naar de kant, naar zijn coach Javier Piñez... die uh, hem ooit in een kast opsloot... toen hij uh, zich heel slecht uh, gedroeg als jong veentje. En toen zei hij, ga daar maar eens goed nadenken. F-Open 2012 gewonnen door Nadia Petrova. 6-4 in de eerste set, 6-3 in de tweede set in het voordeel van de Russin. Ja, de ervaring van Petrova, toch wel de, de, de meerklasse, maar vooral ook de eerste service van de Russin hebben, hebben de doorslag gegeven. Het kost al veel moeite om daar vrije mensen te vinden... omdat Spanje de boel totaal vastzet en dan ook snel de bal erover... en dan van heel ver wordt er geschoten... omdat ze daar zien dat de, de keeper van de Franse, Joris...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 Deze van Cabaye is beter. Hoezo op het gevolg? Daar komt Casillas als de bal ook. Komt Casillas, heeft de bal, laat hem los. En heeft hem dan vervolgens met de snoeplein toch weer te pakken. Oui, interventie française. En Vila, Ribéry. Allez, Ribéry dans la surface de reparation. Passa à deux joueurs. Le sol. La parade de Casillas. Andres quebra abre la pelota sobre Jordi Alba. Corre Pedro que gana la espalda.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 Als Het allemaal klopt, de handmatige telling ook. Dan is het de uh, Is Ze voorbijgestreefd, Arty van Gunsven door de Amazone die hier al eerder de Grand Prix won tienen Wilhelmson Sylvan uit Zweden met Don Ariello. Sergio busca cambio de dirección, que pelota acaba de poner para cazorla. Vamos, Santi. La pone perfecta. La bicicleta de Pedro. Pedro que cae. El penalti. Hey! Hey! komt nog een paase in de richting van de stad eigenlijk die daar plotseling ligt. Dat is Xavier die gaat dan naar de grond en dan wijst de scheidsrechter naar de stip en zegt hij strafstok voor Spanje. Ja, dat was hem deze zaterdag en straks op deze zender met het oog op morgen met Max van Wezel. Max, wat gaan jullie doen? Nou, eerst is er weer een, of op het laatste is er weer een aflevering van onze voetbalpool. waarin uh, mensen die deskundig zijn op hele andere terreinen. gok gaan wagen naar de wedstrijd van morgen. Ben benieuwd. En, on, ontzettend benieuwd wie de finale bij ons gaat halen. Ik vind het wel erg leuk om te horen, overigens. Ik vind het is een leuke serie. Vanavond hebben we Bertus ja. Hendricks. die uh, is kijk, al die die heel heeft zenuwachtig. Ja, ja, ja, ja. En verder, uh, Sjelle Citalsing hm. van de Volkskrant was voor het oog naar het uh, VVD-congres. om te kijken hoe uh, Mark Rutte haar bevalt. Uh, we hebben het over de zaak Marianne Vaatstra, die moord destijds in Friesland. Uh, het Openbaar Ministerie wil ongeveer alle mannen uit de buurt aan een DNA-onderzoek gaan. Onderwerpen. En we hebben het over de Grieken die uh, Europa hebben gevraagd vanavond of ze twee jaar later terug mogen betalen. Ja, wat denk je dat het antwoord is? Ik denk dat Europa en, heel boos wordt en het uiteindelijk dan toch maar doet. Dat anderhalf jaar wordt bijvoorbeeld. Anderhalf Zoals jaar en dan dan hebben ze en toch een en beetje en gewonnen. Een en een week? Ja, Compromis. Ja, ja, en dan zwichten ze toch. Uh, morgen is er uh, uiteraard weer een Radio 1 Sportzomer. Ja, vanaf uh, tien uur. Met Bert, Bert van Grote en Jurgen van den Berg. Jurgen van den Berg. Zo ja. is dat. Veel plezier met het oog mij Tot morgen. En met Deborah ook trouwens, je bent er nog weer morgen. Ja, zeker. Jij ja. ook. De Oranje soap in de Radio 1 Sportzomer. Wil je mij slingers niet kopen? Trek ze er wel vandaag, neem me mee. Ik neem je mee. Luister elke dag, s ochtends, rond tien voor half elf. Ik heb eerst twee jaar op bed gelegen. Nu liggen, ik, ik ben er zo'n twaalf jaar op bed. Ik neem je mee, hé, hey, hey, hey.